Het kabinet komt met een quarantaineplicht. Als je naar Nederland vliegt vanuit een land met veel coronabesmettingen, en dat zijn ze nu bijna allemaal... dan moet je bij aankomst in Nederland eigenlijk tien dagen thuis blijven, maar veel mensen doen dat niet. En het kabinet wilde daar wat aan doen, vertelt collega Lars Geerts. En dus is het zo dat vanaf 15 mei, als je uit het buitenland komt en je overtreedt de quarantaineregels... dan kun je een boete krijgen. De OM gaat uiteindelijk over de hoogte van die boete. Maar ga er maar vanuit dat dat 95 euro wordt, net zoals alle andere coronaboetes. Akwasi hoeft niet te worden vervolgd voor deze uitspraak tijdens een Black Lives Matter demonstratie op de Dam. Op het moment dat in november dat ik een zwarte piet zie, ik trap hoogst op zijn gezicht. Meerdere mensen deden aangifte, maar het OM liet de zaak vallen nadat er quasi afstand deed van de uitspraak. En zei dat geweld niet oké okay is. De rechter zegt nu dat hij dat een goede aanpak vindt. Spermabanken in Zweden staan zowat droog. Door corona kwakken een stuk minder mannen hun waar in een potje. En, lukt het niet om het aantal, en het lukt niet om het aantal donoren omhoog te krijgen. De wachttijd voor vrouwen die zwanger willen worden is daardoor flink opgelopen. Voor corona moesten ze een half jaar wachten. En dat is nu vijf keer zo lang geworden. Gaan de Olympische Spelen in Tokio. Nou, wel of niet door. Gisteren zei een bestuurder van het Olympisch Comité nog dat de boel echt niet wordt afgeblazen. Maar vandaag is er ineens weer twijfel door deze woorden. Dit is de leider van de regeringspartij in Japan. In dat land lopen de coronabesmettingen weer op. En hij zegt dat het onmogelijk lijkt om de Spelen door te laten gaan... en dat ze wellicht moeten worden afgelast. Flink schrikken voor sporters en sportliefhebbers, maar het lijkt ook loos alarm. De Japanse regering heeft nu opnieuw gezegd dat de Spelen gewoon doorgaan. 23 juli begint het feest. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. Soms schijnt de zon en het wordt 9 of 10 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A5, hoofddorp Amsterdam... voor de aansluiting met de A10. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging...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 zin in QFM met nu de muziek boulevard Every time I look Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle kinderen op de middelbare school zouden de eerste drie jaar in een zogeheten brede brugklas moeten zitten. Volgens de onderwijsraad worden kinderen nu te vroeg ingedeeld in een schooltype. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 8797 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 3317 meer dan gisteren. Dat is deels een inhaaleffect. Gisteren werden er lagere cijfers gemeld vanwege een storing. Mensen die vanuit een corona-risicogebied Nederland binnenkomen, moeten vanaf 15 mei verplicht in quarantaine. Het kabinet neemt daar morgen een besluit over Haagse bronnen. Het weer vannacht op veel plaatsen lichte de vorst en kans op mist. Ook morgen zon en stapelwolken en dan wordt het een graad of elf.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 Nee, we lachen niet meer als toen. En we huilen niet meer als toen. Zijn we dan toch niet die 1 op een miljoen? Onze dromen liggen nu op straat. Lieve woorden komen niet meer aan. Zijn we dan toch niet echt voor elkaar gemaakt? Zijn we dan toch geen 1 op een miljoen? Zijn we dan toch geen 1 een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 Meters. Of wordt het ooit weer beter We zeggen nooit meer schat, ik zie graag Nee, we lachen niet meer als toen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 Maybe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 Strand die schat, we zien het wel.